Ik zal ook een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat velen van ons klagen over het feit dat hun iman vaak achteruit gaat. En we weten allen dat een van de medicijnen of een van de geneesmiddelen of de belangrijkste geneesmiddel het gebed is. Om dit probleem te verhelpen dient men zijn gebed te onderhouden en met andere daden van aanbidding te komen maar daarnaast is het ons allemaal gegeven om na te denken over de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala en als ik het heb over tekenen dan heb ik het over religieuze tekenen en dan moet je denken aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala de wetsoordelen van Allah subhanahu wa ta'ala maar er zijn ook universele tekenen en dat zijn zaken zoals de zon, en de maan, en de hemelen, en de aarde. En door naar de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala te kijken, kan je ervoor zorgen dat je iman ook vooruit gaat. Dat je iman beter wordt. En dat doen wij veel te weinig. Heel veel mensen denken niet na over de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is jammer. Want als we kijken naar de toestand van de metgezellen, en van onze vrome voorgangers. Naast de aandacht die zij hadden. Voor de religieuze teksten. Hadden zij ook aandacht. Voor de universele tekenen. En Allah subhanahu wa ta'ala. Zegt ook in de Koran. Zoals ik net heb gereciteerd. Kijken zij niet. Naar de kamelen. Hoe deze geschapen zijn. En kijken zij niet. Naar de hemel. Hoe deze is verhoogd. En kijken zij niet naar de gesteldheid van de bergen en kijken zij niet naar de aarde en hoe deze is geëffend voor ons dat zijn allemaal teken en natuurlijk zijn deze woorden in eerste instantie gericht aan de Arabieren in de tijd van de profeet maar ze zijn ook voor ons bedoeld. bedoeld voor de Arabieren omdat zij bekend waren met dit soort zaken zij waren degene die gebruik maakte van de kamelen en daar was niks anders te vinden dan de hemel Boven hun hoofden. En het zand onder hun voeten. Dus, dat waren dit, dus deze zaken waren de voornaamste zaken waarnaar zij konden kijken. Vandaar deze vermelding van deze zaken in de Koran. Ze moesten om hun heen kijken. Een bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook wij moeten om ons heen kijken. En als je kijkt naar een Arabi. Naar een platte land. Iemand die niet veel weet. Maar zijn fitra heeft hem naar het volgende antwoord gelijk. Toen hij werd gevraagd, heb jij degene gezien die jij aanbidt? Weet hij wat hij zei? Hij zei tegen hun, beste mensen, kijk naar de aarde en wat zich erboven bevindt. Kijk naar de hemelen en wat zich erin bevindt. Kijk naar de wind en hoe deze rondwerpt. Hij zei vervolgens, de uitwerpselen, als je uitwerpselen van een dier tegenkomt, dat is toch bewijs genoeg dat het dier daar langs is geweest. En hij zei, als jij voetsporen ziet ergens. Dat is bewijs genoeg dat er mensen daar langs zijn gekomen. Tuurlijk. Hij zei, en als je dan kijkt naar de hemel. En de sterren. Die zich daarin bevinden. En als je kijkt naar de aarde. En hoe Allah subhanahu wa ta'ala wegen daarin heeft gemaakt. Zodat wij... En makkelijk overheen kunnen gaan, overheen kunnen lopen. En als je kijkt naar de zeeën en de golven die je daarin treft. Is dat niet bewijs genoeg voor het bestaan van de almachtige Allah subhanahu wa ta'ala. Natuurlijk. En ook toen imam Shafi'i door een atheïst werd gevraagd. Van geef mij bewijs voor het bestaan van Allah. En imam Shafi'i, een wijze man, had voldoende aan één zaak. Hij keek ernaar en zei vervolgens tegen die man... Het bewijs is het blad van een, van een moerbij, noemt ze dat volgens mij. het moerbij zei Toen zei de man, Hoezo? vertel mij. En ze hebben je wel naar zo'n blad gekeken? Heb je wel eens gekeken naar haar kleur? Heb je wel eens gekeken naar haar oorsprong? Het heeft dezelfde oorsprong, heeft dezelfde kleur, het ziet er hetzelfde uit. heeft dezelfde geur, altijd, het verandert niet. Maar als het wordt gegeten door een zijderups, dan komt er uit die rups zijde voort. Dan brengt het zijde voort. En als het wordt gegeten door een bij, dan komt er honing voort. En als het wordt gegeten door een gazelle, dan komt er muskus voort. En als het wordt gegeten door een geit, dan komt er melk voort. Het is één en hetzelfde beginproduct... Maar het eindproduct verschilt. Wie denk je? Degene te zijn die dit voor elkaar heeft gekregen. Allah subhanahu wa ta'ala. De man wist niet wat hij moest terugzetten. Het is een uitnodige aan een ieder van ons om voortaan ook om ons heen te kijken. Als je naar de wereld zou kijken dan zul je verbaasd staan van de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk maar naar de bomen bijvoorbeeld. Dat heb ik ook genoemd. Een boom. Een gigantische boom soms. Gigantische bomen die bestaan soms. Waarvan eigenlijk zeg maar de wortels tot diep in de grond doorlopen. En waarvan de takken eigenlijk naar de hemel reiken. Maar de oorsprong is wat? Is één zaadje. Een kleine zaadje. Niet meer. Subhanallah. Hebben we eens ook gekeken naar de hemel zoals ik net heb gezegd? Die is opgehoogd. Zonder pilaren. Als wij iets natuurlijk uh, boven de grond willen houden. Dan moeten wij iets eronder plaatsen. Anders gaat het niet lukken. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een gigantische schepsel, namelijk de hemelen. De hemelen opgehoogd zonder pilaar. niet nodig. Heb je wel eens gekeken naar die rivieren die door de hele wereld stroom? Heb je wel eens gekeken naar de berg? Heb je wel eens gekeken naar lucht. Lucht die wij inademen. Je kan het niet zien, je kan het niet aanschouwen. Je voelt het wel. Je merkt het wel. Maar je kan het niet aanstaan. Wonderbaarlijk subhanallah. Toen een van de wijze mensen werd gevraagd. Hoe heb jij je heer leren kennen? Hij zei via een bij. Ik stond versteld toen ik zag. Dat een deel daarvan. Uit een deel daarvan. Honing voortkomt. Uit een deel van een bij. En een andere deel gebruikt de bij om mensen te prikken. Om mensen schade toe te brokkenen. Ene. Is genezend. En de andere is schadeberokkend. Zo'n hamerland. En als je kijkt naar de wereld van de bijen, dan zul je versteld staan. Een bij die rondvliegt. op zoek naar wat naar nectar. Als hij die vindt, hij zoekt alleen maar het allerbeste. Als hij die vindt, dan eet hij hem op. En dan in zijn lichaam. doet hij die nectar overgaan in wat? In honing. En het mooiste ervan is dat de kleur van die honing afhankelijk is van de kleur van de bloemen waarvan de bij heeft gegeten. En daarom kom je soms honing tegen die wit van kleur is, honing die zwart van kleur is, honing die donkerblauw van kleur is, honing die rood van kleur is, afhankelijk van de kleur van de bloemen waarvan zo'n bij heeft gegeten, subhanallah. En al die honing, al die soorten honing, heeft Allah subhanahu wa ta'ala een genezende werking gegeven. En daarom toen een man bij de profeet kwam en zei tegen hem, ja Rasulallah, mijn broer heeft last van buikpijn. Toen zei de profeet tegen hem, geef hem honing te drinken. Toen is de man weggegaan, hij gaf hem honing. En daarna kwam hij weer terug. Hij zei, ja Rasulallah, ik heb hem honing gegeven, maar het werd alleen maar erger. Toen zei de profeet, hij keek hem aan en zei tegen hem, ga en geef hem honing te drinken. Toen is de man weer weggegaan en gaf hem honing te drinken. Ik kan weer terug. Hij zei, het werd alleen maar erger op boodschappen van Allah. Toen zei de profeet, Sadakallah. Allah heeft de waarheid gesproken. Want Allah is van dat zegt in de Qur'an, Dus in de honing is genezing te vinden voor de mensen. Genezing voor de mensen. En de buik van je broeder heeft gelogen zijn. Hij zei, ga en geef hem honing te drinken. En daarna is hij teruggegaan en hij bleef hem honing geven totdat hij genas. Hebben jullie wel eens gekeken naar de afwisseling die plaatsvindt tussen nacht en dag? Ook dat is een teken van Allah subhanahu wa ta'ala. er niet stil bij. De nacht heeft Allah subhanahu wa ta'ala gemaakt. Waarom? Zodat wij tot rust kunnen komen. Is bedoeld om weer onze rust te hervinden. Onze kracht weer op te laden. Onze energie weer op te laden. Zodat wanneer de dag weer aanbreekt, de ochtend weer aanbreekt... Wij weer vol energie en vol kracht er weer tegenaan kunnen gaan. Subhanallah. Dus die afwisseling is ook een eier. -ja, is een teken van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar veel mensen staan er niet stil bij. En tot slot heb ik gezegd. Je hoeft niet heel ver te gaan om overtuigd te raken van de grootheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar jezelf. Jij. Je bent gemaakt van wat? Van teen. Maar wat is teen? Teen is een combinatie van aarde en water. Meer niet daaruit ben jij voortgekomen subhanallah en vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala heeft hij jou gemaakt tot wat, tot een notwa. met andere woorden daarna kom jij voort uit wat, uit zaadzellen en daarna heeft Allah subhanahu wa ta'ala jou in de beste vorm geschapen en waar, in de duisternissen van de buik van je moeder hij heeft je ogen gegeven waarmee je kan kijken oren waarmee je kan horen een mond waarmee je kan praten een neus, waarmee je kan ruiken. Handen, waarmee je kan aannemen en geven. Voeten, waarmee je kan lopen. En ga zo maar door. En daarna nog beweren dat dit allemaal uit zichzelf is ontstaan. Gekker kan het niet worden. Kijk naar jezelf is voldoende. En hij heeft je, boven alles, heeft hij jouw verstand gegeven. waarmee jij onderscheid kan maken tussen waarheid en valsheid. Dus zorg ervoor als je kijkt naar deze teken, als je kijkt naar deze gunsten waarmee jij overspoeld bent. Zorg ervoor dat je die gunsten gebruikt ten voordele van jezelf. Gebruik om je Heer te gehoorzaam. Gebruik om de profeet te volgen. En gebruik het niet in jouw nadeel. Gebruik het niet om de strijd aan te binden met Allah. Want je zult die strijd verliezen. Geheid. Absoluut. En daarom zeg ik dan ook terecht. En zeg ik ook volmondig. Dat de enige ware God Allah subhanahu wa ta'ala is. Hij is het die het verdient om aanbeden te worden. Hij is het die het verdient om dankbaarheid jegens hem te tonen. Hij is het die het verdient om geloofd te worden. Hij is het die het verdient om geprezen te worden. En ga zo maar door. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot zijn ware dienaren te maken. Die lering trekken uit de religieuze tekenen en uit de universele tekenen. Wat is het handen van een handicap die